De Oester en de Ruziemakers Op een dag spoelde er op het strand een oester aan. Deze oester was heel groot en zijn schelp was door het zeewater... zo mooi glad gescheurd dat hij blonk in de zon. Twee mannen liepen in de richting van het strand. Ze kwamen allebei uit Florence, een van de mooiste steden van Italië. De ene man was een arme boer... ...gekleed in armoedige kleren. De ander was een koopman... ...die ook armoedige kleren aan had... ...omdat hij zijn rijkdom wilde verbergen. Op zijn rug... ...droeg de koopman een bundel... ...handgeborduurde wandtapijten. Die wilde hij in de Duitse stad Hamburg... ...verkopen, zodat hij nog rijker zou worden. De koopman had de boer... ...in een herberg ontmoet. Nadat ze samen een glaasje wijn hadden gedronken... ...had hij de boer gevraagd... ...of hij hem tijdens zijn reis... ...wilde vergezellen als lijfwacht... De weg van Florence naar Hamburg zat namelijk vol struikrovers... en de koopman had gezien dat de boer een paar stevige knuisten had. Hij zou hem vast en zeker tegen bandieten kunnen beschermen. De twee mannen waren al enkele weken onderweg. Op een dag trokken ze door een donker bos. De koopman zag iets glinsteren op het bospad. Het was een gouden ring. De boer raapte hem op en bekeek de ring aandachtig. Hé hey daar, die ring is van mij, zei de koopman. Ik heb hem het eerst gezien. Maar ik heb hem opgeraapt, zei de boer. Dat is waar, zei de koopman. Maar laten we geen ruzie maken. Weet je wat we doen? We leggen de ring weer neer en trekken met een stok een streep op de grond. Dan lopen we 100 meter terug. Ik geef een teken en wie het eerst bij de streep is, mag de ring hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Maar net voordat de koopman het teken wilde geven Zagen ze dat een ekster de ring oppikte en ermee wegvloog Luid mopperend over de tegenvaller liepen de twee mannen verder Ze kwamen op een weg waar aan beide kanten mooie huizen stonden Opeens zag de boer iets door de lucht vliegen Het was een gouden bal De koopman ving hem handig op Voordat ze echter over de bal ruzie konden maken... kwam uit de tuin van een van de huizen een mooie, deftige dame lopen. Aan haar hand had ze een kleine jongen. Wat fijn dat u de bal van mijn zoontje hebt opgevangen, zei ze. Ik wil u graag bedanken. Misschien wilt u de maaltijd met ons gebruiken? Beleefd antwoordde de koopman dat ze dat graag zouden doen. Een paar uur later gingen ze uitgerust en voldaan van het lekkere eten weer op weg... Als beloning hadden ze van de dame ieder een goudstuk gekregen. Na een poosje kwamen de mannen op het strand waar de oester lag te blinken in de zon. De boer zag het eerst iets in het zand glinsteren. Zo vlug hij kon raapte hij de oester op. Hij wilde hem juist in zijn zak steken toen de koopman zijn hand vastpakte. Ik heb heus wel gezien dat je die oester in je zak wilde steken. Maar dat gaat niet door. Die oester is van mij. Want ik heb hem het eerst gezien. Toen werd de boer zo kwaad dat hij de koopman een flinke opstopper met zijn stevige knuisten gaf. En dat nam de koopman niet. Hij legde de wandtapijten neer en begon de boer te slaan. Zo ontstond er een verschrikkelijke vechtpartij. Ze schopten, sloegen, krabden en beten elkaar waar ze maar konden. Plotseling voelden ze allebei een hand in hun nek. Een oude man met een wijs gezicht trok de vechtersbazen uit elkaar en zei dat hij rechter was... De twee mannen dachten dat een rechter wel een erg verstandig man moest zijn... en legden hem het probleem over de oester voor. Oh, dat los ik wel even voor jullie op, zei de rechter toen. En hij brak de schelp open, at smakelijk de oester op... en gaf de mannen ieder een helft van de schelp. De rechtbank kent u beiden een helft van de oesterschelp toe, zei hij plechtig. Ja... Als twee mannen vechten om één oester, eet de derde hem meestal op.